Dit is Ewout Jong met het NOS Journaal. De overheid moet veel meer doen tegen ondermijnende criminaliteit... vinden bijna 40 burgemeesters die daarover een manifest hebben ondertekend. Ze willen dat het onderwerp hoog op de politieke agenda van het nieuwe kabinet komt te staan... meldt Omroep Brabant. De burgemeesters willen onder meer legalisering van softdrugs, meer geld voor de politie en meer rechters. Ze vinden dat het criminele te makkelijk wordt gemaakt, onder meer omdat straffen te laag zouden zijn. En ze willen ook meer geld voor jeugdwerkers en docenten, omdat die volgens hen kunnen voorkomen dat jongeren op het verkeerde pad terechtkomen. Frankrijk roept zijn ambassadeurs in de Verenigde Staten en Australië terug voor overleg. Aanleiding is het pak dat het Verenigd Koninkrijk Australië en de VS sloten over defensie... Onderdeel van het pact is dat Australië Amerikaanse onderzeeërs koopt en een onderzeebootorde van 40 miljard dollar met Frankrijk opzegt. En Frankrijk is daar woedend over. Staatssecretaris Blokhuis van VWS heeft bijna 2 miljoen euro subsidie verstrekt aan een organisatie voor hulp aan onbedoeld zwangere vrouwen. Ondanks waarschuwingen van ambtenaren dat dat verboden staatssteun was. Dat meldt NRC. Het gaat om Syris, een organisatie die in 2010 is opgericht door de Vereniging ter Bescherming van het Ongeboren Kind. Syris kreeg sinds 2014 subsidie op aandringen van de SGP. De partij had dat bedongen in ruil voor steun aan het tweede kabinet Rutte. Oud-president Abdelaziz Bouteflika van Algerije is overleden. Hij werd vier keer gekozen tot president en was twintig jaar aan de macht tot 2019. In dat jaar stelde hij zich verkiesbaar voor een vijfde termijn, maar na wekenlange massale protesten en onder druk van het leger trad hij af. Bouteflika was 84 jaar. Het weer plaatselijk nog mist. Vanmiddag overal periode met zon. Bij een zwakke oostenwind wordt het 20 tot 22 graden. Morgen iets meer wind. Ook dan zon afgewisseld door bewolking en overwegend droog. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. De A1 Amsterdam richting Amersfoort is dicht tussen knopen Diemen en knopen het Muiderberg. Er is daar een ongeluk gebeurd. De vertraging is flink, meer dan een uur. Dus het verkeer vanuit Amsterdam kan beter omrijden. Dat kan via Utrecht over de A2, A12 en de A27. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zandvoort heeft ja wel. En jij beleeft het. Zon zee, Zandvoort, een zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu. Toebak leeft. Goedemorgen. Goedemorgen. Dit is ZFM. Toebak leeft. Toebak leeft op de radio. Fijne toeschap aanstaan. Goedemorgen. Ja. Goedemorgen. Terug van weg geweest. Ja, Volk heerlijk. Ziek. Ja, zeker. Welk land had u weer? Italië? Italië, ja. We zijn ook in Luxemburg geweest. Oké. Okay. En uh, we zijn uh, in Frankrijk hebben we een nacht geslapen. En uh, terug zijn we al in één keer gegaan. Nou, dat is toch wel heftig, moet ik zeggen. Ja, hoeveel kilometers uh, zijn dat ook alweer? Nou ja, in totaal hebben we 3000 kilometer gereden. Oké. Okay. En in hoeveel tijd? Uh, te kort eigenlijk. Want in te kort. Uh, we gingen de dag dat Max won, we gingen we weg... We waren afgelopen donderdag nacht terug. Oké. Okay. Dus, uh, dat is toch wel uh, Ik heb, ik wel heb snel. Dat, dat is toch best wel... Uh, max. Heeft negen toch, dagen. Negen dagen. Oké. Okay. En hoeveel uur zit je dan plus in de auto? Het is te veel. <laughs> het is allemaal te veel. Ja, nee, ik vind eigenlijk autorijden... Het is niet mijn hobby. Nee? En uh, ik heb dus wel stukken gereden. Ook over die autobaan. Dat ging wel goed, maar... Ik ben altijd heel blij als ik weer van het stuur weg mag. Oké. Okay, okay. Ja, ik weet het niet. Het klinkt alsof je op vakantie geweest maar volgens mij. Werkweek gehad Een Ja, je een straf. Een ja. beetje, dat rijden. Je hebt gewoon een werkweek maar, gehad zo van. Nou, ik moest uh, chauffeuren. Nu ja. moest je wegbrengen. Nou kan had dat pakketje naast me zitten. Ja, nu moest ja. ik wegbrengen. Nou, dat nou, pakketje kon je zelf die, ook sturen, gelukkig. De mensen die in hun eentje gewoon uh, naar, naar Zuid-Frankrijk rijden. Om, dat, om daar even wat op te halen. Ja. Dan denk ik van, oh, wat erg. Weet je. Ja. Ja, dat is niet jouw jou ding in ieder is niet mijn geval. dingetje. Nee, nee, nee oké. Okay. Nee, nee, ik, nee, ik, nee. ik vind twee uurtjes sturen, drie uurtjes sturen. Dan heb ik het al wel een beetje gehad. En ja. uh, vaak uh, moet ik dan iets ophalen voor vakantie. Ga ik niet eens zover. Maar als ik moet iets ophalen, dan heb ik de gefocust van... Oh ja, ik ga iets moois ophalen. Ik ga iets moois ophalen. Ik ga iets moois ophalen. Ja, ja, ja. op en als ik in de auto heb kijk, dan dacht ik af. Oh, het is mooi, hè? Wat heb je ja. iets moois gekocht? Nou, goed. nou ik heb het zelfs als onze oude uh, presentator van... Uh, ja? uh, hoe heet hij nou? Maar maar was gisteravond op tv met de chansons. Oké. Okay. Ja. Oké. Okay. Die. Matthijs van uh, Nieuwkerk. Maar Matthijs, yeah. ja, die, die heeft ook van dat hij in de auto zit. Die, die rijdt ook niet, hè? Nee. Maar het schijnt. Een, op een gegeven het, komt het bij mij echt binnen van. We hier met zoveel mensen en dat het allemaal maar goed gaat. En dan, dan realiseer en dan zie je die remsporen op de weg af en toe. Dan denk ik echt van, oh, Jezus. weet je wel. En dan, of dan gaat de weg versmallen en dan heb je aan de ene kant een muurtje. Ja? En aan de andere kant die streep. Dan die andere auto, er is een keer getoeterd En mij dat ik toch te dicht bij die streep zat. Nou, dan krijg ik al een Oké, okay, ja, Je rijdt <laughs> ja. al veel te kort, je moet meer uren maken. Dan ja, dan ik, ik heb nou echt wel veel uren gemaakt. Ik heb denk ik bij elkaar misschien uren voor of acht, negen gereden. Huh? Ook op de snelweg en zo. 8 en 9. 8 en 9, ja, okay. in deze vakantie? Dus, ja, uh, nee, dat is best veel. Gewoon was Ja, dat is veel. Je hebt ja. het, voor het jaar heb je weer gehad in geval. Je hebt Voorlopig. Volgende ja. keer willen vliegen. Je hebt het kaartje even laten tekenen door hem. Kijk, deze uur heb ik gemaakt. Ik ga niet meer. Voorlopig Echt? niet. Helemaal niet meer. Nee. Nou nee, goed, wat horen we net op het nieuws? Goedenavond. Na minister Kaag is nu ook minister ja. Bijleveld van Defensie afgetreden. Ja. Gisteren wilden ze daar nog niks van weten. Zeker niet. Ze was zo overvallen door het feit dat Kaag opstapt. Dus op je zag echt zo met wat, wat, fuck, heb ik iets gemist? Een overleg heb ik gemist of zo? Nee, toch? Ik ben Had Ze het gewoon niet gezegd tegen me. Ja. Wat een bitch! Nou goed, al het wel vanwege Afghanistan niet goed gereageerd. En wat zei Kaag ook alweer? Van ja, je had echt helderziend moeten zijn. om te weten wat er nou precies speelde. Hè? Ja, terwijl het in januari al heel vaak gemeld werd. maar er werd niks mee gedaan. Nee, Ank Bijleveld, die had ik zoals ja. is een motie van man trouw tegen of mij gezegd. Uh, uitgesproken. Dus dan moet ik daar iets mee. Ja, ja. Sommige mensen leggen het gewoon aan zijn neer. Maar je gaat, maar je je niet, gaat het niet. Opgeheven hoog ga je nu weg. Ja. En uh, ik denk zelf ook, dat zei ik ook. We hadden het erover in de auto. Van ja. Ze heeft zoveel bagger over zich heen gehad, weet je wel. In ja. al die uh, tijden. En nu kan je met opgeven hoog weg. En ze denkt, ik ben er uh, goed weggekomen nu. Ik ga. Ja. <laughs> ik, ben, ik ben er heel klaar mee. Ik bedoel, ze heeft een uh, uh, onberispelijke carrière achter zich gelaten. Ja, mij. ja en ik ja. denk ook, kijk, ze gaat nu nog zeker helpen... En zo bij de Kamer, bij de formatie en al die dingen meer. Ja. Maar ik heb wel het idee van, uh, zij kan natuurlijk enorm veel goed doen. Zeker bij, hoe uh, uh, doen we het? bij de arme landen voor de dames... dat die weer meer kunnen emanciperen en al die dingen. En ze spreken de talen perfect. Dus ik denk dat iedere hulporganisatie... Je hebt het kaag nu, hè? Ja, overkaag. Ja, ja, opkaagd, ja, ja zeker. Ja, ik denk dat iedere hulporganisatie zit te springen... Om, uh, om haar binnen te halen. Ja, ja dat denk ik ook wel. En anders kan ze altijd nog wel... Er is vast een baantje voor haar. Oh, zeker. Zeker, dat is helemaal geen punt. Ik denk nou, wel goed, dat straks... je portemonnee moet trekken... Ja. maar uh, ik denk het wel. Nou, zeg... Ja. Nou zeg. Dat weet ik niet hoor. Het zal niet over de pegels gaan, toch? Het zal meer over de visie gaan. Ja, en... Voorlopig krijgt ze sowieso eerst wachtgeld. Ja, ja, maar ze, ze blijft er aan het werken, dus op zich. Ja, ze, ze, ze wordt gewoon betaald. Ja. Ze, wordt, ze moet noemen sowieso: ze heeft gewoon een baantje, dus ze wordt ze voor betaald. Wachtgeld Goed. heet dat. Ja, Jazeker. Nou, ik bedoel, ze doet er toch nog iets voor. Sommige mensen gaan thuis zitten van even de klant doorspitten van. Uh, wat voor. Nee, dat baantje. Nee, dat, nee, dat baantje ook. En nee, dat verdient echt te weinig. Dat verdient echt te weinig. Dan ik een Maar uitkeer. ik zou wel eens willen weten welke ex-ministers en raadsleden nog steeds op wachtgrat zitten. Dat, ja. Is daar geen internetzijd Zijn van? er meer dan je denkt? Ja, volgens mij ook Oh, dat wel. zou best wel openbaar kunnen zijn. Pussy. Goed, straks de Zandvoortse bericht, een stukje geschiedenis... en hier dan lekker op gitaarplaatje. gitaarplaatjes. Nee, hier. hier. It's time marching march in a straight line Never the sound of the helpless It's the city of a thousand heartbeats Don't no run for another soul Same building on a different street Nobody knows Tear it down. Niet van deze wereld. schandalig. Yes. Ik helemaal nergens van. Nou, ik vind het wel, hoor. Wat een geweldige paard. Gewoon dit is natuurlijk... Uh, all I Ever Wanted van uh, It's Only Human. Ik moet even kijken waar ik mijn lijst heb. Ik heb weer neergelegd met playlist. Die hebben we vandaag wel meegenomen. We zullen wel weer sukkelig zijn. Als ik de playlist niet meegenomen. Nee, ik heb hem wel hier op het lijstje staan. Gewoon, ja, Life of uh, Misadventure. Dat ging natuurlijk over de coronaperiode natuurlijk. Deze rack and bone man, I'm only human, was een grote plaat. En dit is natuurlijk iets meer zwepender dan uh, je gewend bent natuurlijk. This is ja, precies. Andrew. Ja, zeker. This is Probeer contact Andrew. te krijgen. Ja, we hebben contact gekregen. Afgelopen week uh, ja, uh, dat, dat had ik even iemand uh, om mee te presenteren. Dus ik uh, doe een appie in de, bij de app uh, in de app machine. En ik krijg een reactie. Ja, ik ben al op de terugweg. Uit Italië ben ik al een terugrij. Ik zeg, nou, dat komt goed uit. Want de andere leden van het team die konden allemaal niet. Dus, uh, fijn, dat, gepeerd. fijn dat ze weer aanwezig is. Ja. Moet de, de, ik moet er geleden nog even iets opgekomen. De, vrouw de van computer de studio is weer van de, zo de, traag. Oh ja, niet internet. Dat is verschrikkelijk. Ja. ja, dat doet ook iedereen dat je computer gaat updaten wanneer je hem juist nodig hebt. Ja, ja, ja. Nee, of ze nou, ja. Of dat nou elke keer komt, geen idee. Vandaag lezen we in de krant: de knip wordt niet dikker. De economie trekt volgend jaar flink aan, maar de Nederlanders zullen in de portemonnee weinig van merken. De koopkracht blijft rond het 0,0-lijn uh, schommelen. En dat blijkt uit een miljoenen nota die er natuurlijk uitgelekt is. Zeker, dat is uh, niks nieuws. En uh, zo staat er uh, voor de komende jaren een economische groei van 3,5% in de boeken. Dat is hoger dan eerder werd verwacht. En er wordt een beetje in de knip getrokken voor uh, de klimaat: 7 miljard. En onder andere ook 400 miljoen voor het uh, ondermijnen uh, onder van de criminaliteit. Klinkt ook raar, het ondermijnen van de criminaliteit. Ja. En uh, 154 miljoen voor sociaal advocatuur. Want daar is nogal wel in te doen. En ja, meer bescherming misschien wel, is dat het. Uiteindelijk is er iets meer dan 200 miljoen euro voor uh, een bescheiden bedrag voor of koopkracht. Daar wordt nog wel geld in gestopt. Maar goed, wij zullen er weinig van merken. Als het me niet minder wordt, zeg ik altijd. Ja. Dat is belangrijk. Ik nou, hoef niet meer te kopen. Ook, ik denk ook. Dat vind ik dan weer dat uh, uh, als je gewoon niet meer geld hebt, dan, dat je dan ook niet meer rommel koopt. Ja. Huh? Toch? Ja, nou ja, Want, ja. Want uh, we hebben natuurlijk zo'n enorme constructiemaatschappij en dan ben je op vakantie geweest en dan denk ik van... oh, ik heb de helft niet aangedaan wat ik. Uh, Waarvoor heb ik het meegeslepen? Uh, waarom heb ik het allemaal in grotten meegeslepen? Maar, maar dat vind ik dus ook het nadeel van zo'n. Vakantie dat je van huisje naar huisje gaat, dat je vanuit je koffer leeft. En eigenlijk vind ik dat heel naar. Kan je het gewoon niet van tevoren zeg maar inplannen dat je een schema krijgt. Je denkt, van die dag trek ik dat aan, die dag ja. dat aan. En uh, meet-apparaat: van is het smerig, niet smerig? Dan aanhouden gewoon klaar. Ja, ik heb vanmorgen echt nog uh, de laatste spullen uit mijn logeertas, zeg maar, koffer gehaald. Ja? Een ja? grote tas. En uh, nou ja, er is echt uh, behoorlijk wat weer gewoon in de kast gegaan. Dat ik het zo kreukeloos mogelijk opgevouwen, maar je gaat het toch niet zoeken. Ja? Nou ja, je wordt er echt niet, je wordt er niet blij van. Je wordt zware shit. Nou, ja. zware shit. Wat een probleem heb ik in mijn de, leven. Wat een probleem zeg. Ik heb acht uur auto's gereden. Ik heb te veel. was goed nog? Bagage bij me. Bagage ja, ik bij heb me. mooie dingen gezien. En, uh, het is wel leuk, via booking.com heb ik dan uh, hier en daar wat geregeld. Maar het is toch ook niet uh, het geweldigste. Want dan merk je, dan heb je ergens een kamer gedaan. Ja? En dan gaat je betaling eraf. En dan uh, moet je hem uh, afmaken. ja. En dan zegt hij weer, reserveer hier. Dan doe je het nog een keer. Van je denkt, van, nou, het is niet goed gelukt. En dan haalt ze weer geld eraf. Ondertussen is nog de betaling niet geregeld. Oh, wat slim. Dat heb ik dus twee keer gehad. Ja, dan moet je weer achteraan bellen. Ja, Nou ja, dat lukte dan niet zo erg in het buitenland. En dan, kom je bij, dan ga je toch maar naar het adres. En dan blijkt dus gewoon van, ja, nee, er is geen reservering. Maar ja, oké, okay, dan kan je wel cash betalen weer. Dus dat heb je drie keer betaald. Ah. Maar ze zijn weer heel snel met terugstorten, dus. Oh, dat dit is wel keuk. Ik zie dat ik... Je al, ah. Jij vertelde ons eerder zoiets. Dat jij, als je je telefoon aanzet... dat je al reclame kreeg... ik denk, jij wordt regelmatig gehackt. Gewoon echt. Ja. Ik is gewoon één advies voor jou. Gewoon, ik zeg niet ja. meer op vakantie gaan. Dit geeft echt zoveel stress. Ja, je, ik zit twee even. minuten te praten over vakantie. Ik heb al ellende al. Jezus. Ja, maar ik heb hele mooie foto's. Ik zal je ze straks Ik heb laten hele mooie zien. foto's. Die kan je ook gewoon op het, net, op het net vinden, hoor. Mooie foto's. Ja, dat is de Maar het er zijn geweest is toch anders Ja. Jazeker, ik zou nou. straks wel een paar foto's. Ik ben reuze nieuwsgierig. Oh, oh nee, sorry, uh, het begint wel heel absurd. Deze plaat, nieuwe plaat. Uit de CD van The Vaccines. Let's go from the top. Let's jump off the top. Let's jump off the top. I feel like a rock, a rock, a rock. So let's jump off the top.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 In the quicksand for the conversation and the stimulation, you can hear me out, and I can stop being a jerk. Last two was hard, call put us in a hard war. After more rejection and a more reflection, maybe I got cold, but that could serve us better in hell. Let's jump off the. Het is niet zo normaal. The let's jump off the top. Let's jump off the top. And it's uh, ending of yeah. rock, a rock, rock, rock. So let's jump off the top. Let's jump off the top. Your longest good. Unbelievable. onder wereld van Tuba leeft. een beetje in gewoon. Jebba! En ik denk, komt ze uit Australië of zo? Verwijzing naar de Aboriginals. Nee, dat is helemaal niet. Ze komt uit Engeland vandaan. Abigail Isla Elizabeth Smith. En ze is, uh, ja, ze is Jebba. En ze is een Amerikaanse singer-songwriter. Ah oh, nee, niet uit Engels. <laughs> uit Engeland. Ze komt uit West, uh, West uh, Memphis. Uh, Axon. Uh, daar komt ze vandaan. En deze plaat is pas uh, uitgebracht. Ze is nog maar 26 jaar oud. Hè? Leuk, dit hoor. Ja, Een Moppie Jong Jongmoppie nog. Boomerang heet de plaat. En het hele cd'tje waar alles op te vinden is Dawn. Break of Dawn. Voor de vaccines. Het hele album Black uh, Back in Love City. Is bijna al leeggerukt. Uh, met singles. En dit was namelijk de laatste. Jump off the top. Spring vanaf de top naar beneden. Goed, we kijken even naar ons rechterhand. Daar zit de, de vrouw van de rare berichten. Ja, ik zit ook natuurlijk Laat met de kast even foto's. los. Ja, laat ik helemaal los. Ja, precies. Ehm. Um, wat heb ik voor berichten? Ja. Er is een, uh, in Weert is afgelopen woensdag een elektrische fiets in vlammen opgegaan... nadat de accu was ontploft tijdens het fietsen. Oké, okay. ja. oh, dat is weer het nieuws. Meestal tijdens de opladen. Tijdens de, opladen. Ja. De, de brandweer kon de e-bike niet meer redden. En een ja. vrouw hoorde tijdens het fietsen een knal... en dacht eerst dat ze een klapband had. Ja. Maar uh, de hele accu was ontploft. En ze wist zichzelf in veiligheid te brengen. En omstanders <laughs> probeerden het vuur nog te doven ja. met een brandblussen... maar slaagden daar niet in. En uiteindelijk heeft de brandweer de brandende fiets geblust. Oké. Okay. Maar ik word je toch wel een beetje ongerust van. Ik heb er dus ook één. Ja, dat snap ik. Ik heb er ook maar sinds kort, sinds vorige week, heb ik ook eentje in de schuur staan. Ik heb het proberen tegen te houden, maar mijn vrouw vond gewoon dat ze uh, om naar het zomerhuis te uh, komen, uh, recht op had. Nou, ze vond dat ze recht op had, en ik vind gewoon met zo'n, uh, met zo'n, ja, zo'n uh, uh, trap, uh, nee, zo'n scooter met trapondersteuning, ja. vind, dat is echt, dat is. Dat is voor oudere mensen, zeg ik altijd. Maar goed, wij worden zelf ook ouder. Ze vonden dat, is even dat het eentje wilde hebben, dus dat eentje gekocht. En nog een kilometer is het daarheen? Overigens niet eens hoeveel kilometer het is. Het is uh, voor mij uh, acht minuten met de auto. Dus met oh, fiets ja, ja. is het doen, 40 ja, ja, minuten of 45 minuten. Ja, Sorry, ja. ja zet, dus. uh, en nu is het er in een uh, half uur nog niet eens. Nog nee, niet eens, nee. Dus ik bedoel, uh, dat, dat scheelt je tijd, zegt ze dan. Maar ja, uit een gegeven moment ging er maar eentje tweedehands kopen. We zijn van de tweedehands spullen. Dus uiteindelijk zegt ze, moet je hem ook even uitproberen? Ik zeg, nee. Maar dus je kan hem toch even uitproberen. Je kan hem ook gewoon uit... Nee, ik wil er niet op gezien worden gewoon. Nou ja... Ik ben, ik ben nog niet zo oud, zeg ik. Ik ben nog niet zo oud voor een, <laughs> voor een scooter met trapondersteuning. Wil ik gewoon helemaal niet. Ik denk toch... Ja? Soms denk ik dat je vrouw er heel erg met je boft, maar af en toe ook niet. Nee, dat zou kunnen. Maar ja, ik vind, het, wel, maar ik vind kunnen. het gewoon helemaal niet nodig. Kijk, ik heb er hier eentje staan. Hij glimt niet meer, maar dat doet toch prima. Ja, jij glimt ook niet meer, dus nee. ja, zo gaat het gewoon. Dus werken. vandaar dat ik op zijn fiets. Ga. Kijk, ik als oudje, die bijna grijs wordt, om op zo'n hele glimmende... Een scooter met trapondersteuning te gaan rijden. Nee, dat vind ik niet nodig. Ik raap een hele oude fiets. Ja, als jij je goed scheert, dan zie je het helemaal niet. Want ik ben inderdaad nog helemaal niet grijs. Nee, ik ben nog niet grijs. Ik zit eraan te komen. Alleen bij je hoor. baard een beetje. Ja, klopt. Dus daarom moet je je inderdaad goed kort houden. Goed kort houden, want dan word ik in <laughs> één keer tien jaar ouder, uh, geschat natuurlijk Ja. Goed, straks de Zandvoortse bericht. Ik kijk wat er allemaal speelde. Wij hebben, uh, ik heb nu ook helemaal niks van de Formule 1 meegemaakt. Ja, uh, ik wel. Ik vond het wel leuk. Ik, ik ging op zondag pas weg. Ja? Dus ik ging zondag uh, met mijn sleepkoffertje met de trein uh, naar. Naar, uh, Wacht heb jij Ikea. echt een koffer met wieltjes? Nee, nee, dit was gewoon toevallig gestaan. Oké. Okay, Dat echt... had gekund. Dat is gewoon echt een belasting voor de buurt. Nee, de, voor, voor de buurt. Nee, oh, ja, de buurt? Ja, ja, ja. Nee, ja. nee hoor, ik had mijn koffer, ja? had ik uh, al, u uh, was meegegaan achter op de fiets al naar Haarlem. En ik ben dus met de trein gegaan. Oké. Okay. En ik werd bij Ikea opgehaald zo. Dat is okay. eigenlijk een hele goede deal, want uh, je komt met de auto natuurlijk zandvoort niet in of uit. Nee, maar ik heb het erg leuk gevonden, Grand Prix. ik ben op donderdagavond uh, naar het bezoekersuurtje geweest voor de Zandvoorters. Ik kreeg oh, allemaal ja. zo'n heel klein muntje. Ik denk, nou wat leuk, krijg je nog een drankje ook. Maar dat was alleen dat je een gratis een beker had. En dan moest je wel de inhoud nog kopen. <laughs> nee, je nou. moet wel geld verdiend worden, want er hadden min minder mensen. Het was helemaal niet zo druk, had ik gehoord. Nou, de straat <laughs> naar mijn huis toe. Ja? Of, langs mijn huis bovenaan, de, van Spijkstraat. Het was een gek huis. Okay. En dan hadden ze nog een trap gebouwd bovenaan. Ja. En uh, die oh, trap, ja. ja, dat was echt verschrikkelijk. Over de weg moest dat? Over de weg, ja. ja. Ik heb hem hier ook op de foto. Ja. En het uh, waanzinnige is gewoon dat je denkt, van, nou, waarom in godsnaam die trap? Wat waarschijnlijk. Uh, uh, ik denk, als je gewoon gelopen had. Maar ja, er mochten eventueel mochten er dan nog wel... Uh... Maar er waren toch geen auto's in stand? Die waren toch allemaal weggehaald? De auto's? Ja. Yeah. Daar uh, dus... niet nou, weggehaald, maar je, je kon inderdaad... Uh, alleen de echte Ze konden eventueel een... Uh, Iets ik zie hem niet meer, die foto van die trap. Ja, goed, ja, maar, uh, hij is eruit getrapt. Ja, ja. letterlijk. Maar uh, de, ja, die trap, die, die dat, is voorzaak, dat is echt natuurlijk zo'n uh, zo uh, knel... Uh, ja, op. flessenhals, hoe noem je uh, Ja, met die anderhalf meter toestand uh, is dat best ja. wel, ja, ja. Maar ja, ik heb nu begrepen dat er tachtig uh, dan besmettingen uit voortgekomen zijn. Uit die hele kamperie. Dus uh, dat met 75.000 mensen, dat vind ik het reuze mee van. Dat valt reuze mee. En iedereen maakte zich zo druk en ik had zo van ja... En dat zo, hoorde ik de burgemeester Naderhand ook zeggen. van Iedereen moet QR-code laten zien. Yeah? Of je moet uh, sneltest laten zien. Dus in principe is degene die gaan... die, die, die hebben zorgen wel dat ze dat uh, hebben geregeld. Dus wat er rondliep, dat was eigenlijk allemaal ingetest en gevaccineerd. Ja, maar je kan even goed... Het gelul van dat vaccineren en de QR-code... Je kan even goed het virus bij je dragen. Je kan het even goed overdragen aan iemand anders, hè? Ja, bedoel, dat, dat kan. Dit, bedoel, ze zeggen altijd dat het heilig ja, als die is, je ook... worden er minder ziek van. Als die anderen dan ook gevaccineerd zijn? Ja, als iedereen gevaccineerd is, dan worden we met z'n allen minder ziek. Dus als die besmettingen zijn, is het minder erg Maar goed, we houden erover op. V Tijd voor muziek, dames en heren. Sextesantwoordse berichten. We hebben wat hier wat nieuwe muziekjes. En dit is even een nieuwe platen. Dylan Fraser. to die always wondering why and that's just life The lady in the end. Ik ken de man helemaal niet, Dylan Fraser. Fraser heb ik wel altijd gekeken dat, dat komt voort uit cheers. Maar Dylan Fraser nooit van gehoord. The world is big when you're Oké, okay. ja, yeah, the world is not big when you know. Nou goed, ja, diepzinnigheid hier toppel hoor Goed, het is uh, alweer uh, half negen geweest en om half negen hebben wij altijd even een kijkje in de zand. Goed, we kijken even naar de wereld. Onder andere de Open Monumentendagen zijn geweest. Vorig weekend was dat Raadhuisplein. En het uh, trok heel veel mensen. Wel 500 enthousiastelingen waren er. Het werd geopend door de Vlag te David uh, de Molenburg, de burgemeester. En Geert-Jan Bluis was wij. En Mieke Hollander in Klerendracht. En ook iemand van de Wurf. En, uh, ja, dat, een, een... Wat is die Mieke Hollander? Wat, sorry? Mieke Hollander is van der Wurf. Oh, die is van der Wurf. Oh, goed. Ja, en uiteindelijk werd er, effectief, werd er een andere burgemeester aangesteld. Omroeper. Rozenhart, volgens mij. En eh, die deed het op een humoristische manier. Opende het en wees je op allerlei gebouwen die je moet bezoeken. Er was ook een boekje en er was een wandeltocht. En je kon langs het pop-up museum. En uiteindelijk de BNW-kamer was opengesteld. En er was een tentoonstelling over de kleinste, kleinste mens, Simon Paap. En daar zijn, zijn ze nog steeds geld aan het verzamelen, hoop ik hè. Iemand is een beetje in vergetelheid geraakt. Oh, dat was Simon een... Janen of zo heet hij ook. Hè? Ja, Simon Paap, dacht ja. dat heet. Ja. Maar goed, verder kon je nog bij de herinneringtafel. Nel Kerkman is daar een onderdeel van. En, en nou goed, er was, er was genoeg te doen. Leuk hoor. De open monumenten, dacht, kom je na twee jaar tijd. Hè? Ja, dat is zeker weer leuk. Maar wat ook heel leuk was, dat er eindelijk weer een keer jazz in Zandvoort was. In de gebouwde Krocht, Theater de Krocht. En vanwege het grote aantal muzikanten van de Big Band was de opstelling anders dan anders. Ja, ik snap het niet. Want normaal staan de bandleden tussen het publiek. Ja. Maar nu hebben ze de bandleden op het podium gezet. En dan zijn mensen mensen gewoon een beetje zo in de zaal met tafels. Met voldoende ruimte. En je moest dus een QR-code kunnen laten zien of een test. En het was echt, iedereen was heel enthousiast. De band, 18 man. Ja? En op 10 oktober komt Edwin Rutte. Je, je, je kent hem wel. van ja. Uh, is Krokodil! Erop. Ja, precies. Ja, ja. Die bijt wil. Ja. En die is er dus dan uh, komende 10 uh, het oktober. Ik las het en ik kom nooit bij jazzgelegenheden of zoiets. Maar ik denk, moet je, dan, normaal is het anders. Normaal lopen al die gasten door de zaal heen. Ja, dus... nou, er, wordt, er wordt eigenlijk uh, op de helft van de zaal tegen de buur een beetje zo de mensen. En dan zitten er tafels omheen. Oké. Okay. En, en nu hebben ze dus, uh, omdat die band 18 personen was, dan wordt het een beetje druk. En daarom hebben ze nu gewoon de band toch maar uh, op het okay. toneel gezet. Yep. Geen gaas ervoor, want er wordt daar nooit met blikjes gekocht. heel beschaafd. Door. Nee, nee, nee, Roadhouse. Ik snap hem, ja. Die film pas alleen nog gezien met de Patrick Swayze. Veel overlast van uh, de treinstation. Ja, precies. En, uh, want we zijn bezig daar hele gebouwen onder de handen te nemen. Uh, er is veel geluidsoverlast. En ook... Uh, uh, um, Um, wat is het nog meer? Lichtoverlast, dat is er ook. En ze hebben al gebeld, mensen van de woningscommissie uh, Gert, uh, Wim Gertenbachstraat. Uh, die hebben gebeld met ProRail en die stuurden we naar NS. En NS stuurt ze weer door naar ProRail. En ProRail zeggen we zelf van ja, we kunnen niet zoveel doen, want het is een oud gebouw. Het galmt daar en we kunnen niet zomaar allerlei platen gaan ophangen om het galm tegen te gaan, want het is een monument. En uh, verder, het begint al om 6 uur s ochtends... Er zijn nieuwe poortjes. Die piepen heel erg hard. En dat galmt in zo'n uh, zo gebouw. Uh, die spreker, uh, ook, uh, die uh, omroepstem, is ook veel te hard. Die zou zachter moeten. Dus, uh, ja. Oh, misschien wordt het ja, toch wordt er keihard gezegd dat de trein klaar is op perron 1. Ja. Er is gewoon maar één perron. 1 en twee. Ja. Waarom moet dat iedere keer gezegd worden? Kijk, dat, als er nu echt wat aan de hand is. Ja, dan wordt het tijd om te roepen. Nou ja, goed, Zelf zeggen ze ook dat, uh, dat er veel licht is waar ze mee werken. Licht is veranderd waardoor het feller is. En mensen hebben complete woonkamers die daar in de buurt wonen... omgegooid om dat licht niet op een bepaalde manier in een woonkamer te krijgen. Het heeft uh, wat voet in de aarde daar. Nou. Ik zal zeggen, kom op jongens, anders. Wat om meer? Zandvoorts berichten. berichten? Ja, nog eentje. Ja, ik heb er nog een eentje. Er ja? is uh, afgelopen woensdagavond, of donderdagavond... zijn twee scooterrijders frontaal met elkaar in botsing gekomen... op het fietspad langs de zeeweg. Het onval, ongeval gebeurde rond half twaalf... ter hoogte van camping Bloemendaal. En de beide bestuurders kwamen hard en val... liepen geen letsel op, maar de scooters... waren dus beschadigd dat ze gewoon niet meer verder konden rijden. Zo. Dus uh, ze hebben samen dan uh, misschien... de gebroedelijk... Uh, nou ja, ze, ze, ze, ze gingen frontaal op elkaar. Ja, ja. Maar dat moet ik zeggen... je rijdt uh, op dat pad... en je hebt dan af en toe hele... hele haakse bochten... Ik vind het uh, niet raar dat, uh, nee. Nee, dat het, daar ongeluk het is gebeurt. totaal niet raar. Want nou, ik zit natuurlijk in het scootermilieu. Omdat uh, mijn uh, zoon heeft ook een scooter. En die is echt van die hippe scooters. Een beetje Vespa met allerlei dingen erop en ja. zo. Als je die verhalen ook hoort van zijn vriendenclub. Wat er allemaal gebeurt met die scooters. Ik heb het idee, Ja, maar dus die oh. krijg je dan nog meer ongelukkiger. Dat ze juist tussen die twee uh, richtingen... Dat ze een verhoging moeten maken. Maar ja, dan zien mensen die verhoging maar niet dat het donker is. En dan gaan ze daardoor weer uh, op het gezicht. Dus uh, ja, beetje lastig. Het is allemaal lastig. Lastig. Maar goed, rustig aanrijden, Ze mogen ook niet harder dan 34 kilometer per uur. Ja, maar ja, do met ja, donker te ja, ja, zie, ja, ja, je ja. zie je het gewoon niet zo goed. Nee, ze rijden verder ook nooit harder, die scooters. Nee, ze rijden echt precies 34 kilometer per uur. Ja, je ja. ken de verhaal, hoor. Goed, zo onder andere straks in het werk geldt nog meer Zandvoortsbericht... en er is ook een stukje geschiedenis. Wat gebeurde er door de jaren rijden? Het is vandaar 18 september. Echt een leuke ding, hoor. Interessante is hier, Can't get Summertime Ik ben hier If I ever slip I know need for judgment I get up when I fall While well, I'm here in my heart cold But take a sip of your pride Please spit it out At least you tried it Drop the heart forget the lines What the list of those it Echoes through my mind The curtain has closed But well, I'm here in my Samjeu. Oeh, lekkere muziek hoor. Zoetsappig. Yes, yes, yes. Oh ja hoor. Ja. Heel fijn gewoon, zeg maar. Samjeu en kent Kent En het is de zaterdagmorgen uh, toepak leeft. Ik zit weer 20 minuten voor negen alweer met je. ja, wat voor dag gaat het worden. Ik zeg wel mensen <tus> al met jurkjes rondrijden, ook met korte broek. Vind vind het toch aanst aanstootgevend? Ik uh, denk volgens, uh, toch de dat computer niet de computer zegt dat, uh, de zeggen dat yeah? het 13 graden is hier Compu onderaan. Computer no. maar goed, ja, uh, de computer zegt no. Ja, de computer zegt no. Dat is going to be nice weather. But, maar nou, we zijn van plan vanmiddag om te gaan zwemmen als dat even kan. Maar... Oké. Okay. Dat is uh, afwachten, dan maar even bij komen. Ja, ja, ja, Zeker, ja. vandaag in de krant verontrustende berichten. Ik krijg steeds meer me verwarde mensen die thuisblijven en geen uh, professionele hulp krijgen. In Almelo liepen er ook uit de hand met een man met een kruisboog. Die werd leert op zijn balkon. En de politie kwam te plaatsen en uh, schoot in de lucht. En hij richtte zijn kruisboog op de mensenmassa En uiteindelijk kwamen ze bij hem binnen. Hebben ze hem gearresteerd. Leken er twee slachtoffers in zijn huiskamer te liggen. Die had hij neergeschoten met de kruisboog. Ja. En dan gaan er ook mensen in de buurt te interviewen. En te vragen: van, ja, weet je dat je zo'n rare buurman boven je had? Nou, hij, hij was wel apart. Ik heb hem ook wel eens uh, half ontbloot buiten zien lopen. met een boomstam in zijn nek. Dat hij aan het lopen was. Maar hij zei altijd wel aardig hooi. Soms was je wat in zichzelf gekeerd. Maar nu is het dan nou toch helemaal in de. die zien war geraakt. Waarschijnlijk drugs gebruikt, Ze zoeken er nog uit. Er uh, moet echt professionele hulp voor dit soort mensen komen. En uh, ja, de politie moet het dan vaak oplossen. Aan het einde. Echt als je helemaal over het randje is gegaan. En dat is nu dus ook weer het geval geweest. Lastig hoor. Hele lastige zaken dit. Want ja, je kan niet overal zonder aankloppen voor hulp. Nee. Nee, dat is. Uh, dit nee, is. Uh, nee, nee, moeilijk dat is dingetje. Wat je zelf, uh, Goed, sowieso. Geregeld. Uh, ja. Kijk nog even op de Facebookpagina van Toepak Leeft. Ja. Is er nog wat gebeurd afgelopen week? Of ja, is het helemaal? Genoeg, ja. ja, genoeg. Nou, er is in Frankrijk ook iets gebeurd. Er is een man, een Franse boer... die was uit zijn huis gerend in zijn onderbroek. Want er waren vogelliefhebbers op zijn terrein. Geen kruisboog, hoop ik, hè? Nee, nee maar okay. de activisten liepen door zijn maisvelden heen om vogelvallen onschadelijk te maken. Oh ja. De boer ging dus de activisten te lijf met een spade. En tijdens de commotie daarop volgde werd, hij, werd ook nog de bejaarde moeder van de man geduwd. Hij woonde nog bij zijn moeder. De banden van de auto van de journalisten bleken later lek gestoken. Ja? Maar ja, de hij werd zelf eerder veroordeeld van een. Uh, een boete van 400 euro vanwege geweld met zijn spade. Met maar hij zijn heeft, spade. Maar jij ja, bent dus er is waarschijnlijk niet mensen met zo'n ding achterna gered. Nul ah, Nee, Het grappige is: grappig, je onthoudt helemaal niks van het bericht. Alleen van: Won je, je nog met je moeder? Ja. He. Maar hij klaagt op zijn buurt, heeft hij, is hier de televisiesender aangeklaagd. En hij heeft de zaak gewonnen. Oh. En hij heeft uiteindelijk 10.000 euro schadevergoeding gekregen. Eerst moet hij betalen en uiteindelijk ja. krijgt nee. hij 10.000 euro. Hij nee. moest die 400 euro voor geweldpleging met zijn spade. Dat was een andere keer. Dat was een andere keer. Maar hij, uiteindelijk kwam hij op tv en hij werd een internetsensatie. En er werden veel bewerkte versies gemaakt van oh, de ja. beelden. Ja, ja, Zo ja. werd hij een schep vervangen door een lichtzwaard. Of werd hij voor de Berlijnse muur geplaatst. Dus okay. dat is toch wel heel ernstig is dit hoor. Ja, het is leuk. Maar goed, nee. als je nog woon je nog bij je moeder. Nee, goed. dat blijft je wel achtervolgen denk ik hoor ja, ja, je doet ook een beetje denk eens een man alleen op een boerderij met je moeder ik doe me denken aan Ed Ed Gein. moet je maar eens googlen Ed Gein, Dan krijg je een verhaal je denk je, wat een fok? dat is zeg maar de Ed basis Gein. geweest voor uh, voor uh, Psycho weet je wel van Alfred Hitchcock oké okay. uiteindelijk dat die moeder zeggen gemummificeerd ergens in een uh, in een zat. Ed Gein. ja nee goed de uh... ja, butcher of Plainfield of the with Go. Ja, goed. Nou. Ja. Uh, Daav, Body het... Snatcher. Body Snatcher, ja. Hij was vooral uh, gebiologeerd door vrouwen. Maar dan wel dode vrouwen. Die groef hij op. En daar deed hij allerlei uh, dingen mee. Ja, maar hoor. Hij had iets met huid van vrouwen. Had hij ook iets. Nou goed, zover even een lugubere verhaal ook weer. Ja, in deze wereld. Zeker. Laten we eens even geinig muziek draaien, dames en heren. Ze hebben een leuke CD uit. Ik heb het over The Sea Girls. I'm sick of being drunk. I'm sick of being sober. I'm sick of being in love, sick of it being over, I'm sick of my timing, always letting me down. I'm sick of your boyfriend and it's fucking around. I'm sick of your friends, they're all fucking boring I'm sick of myself, I'm sick of the Beatles door Home, heet de CD. Sick! I'm sick of it all! Door even rustig. Seagulls, En je zou denken, nou, is dat een leuk groepje meiden bij elkaar? Er is geen één vrouw bij. Het zijn alleen maar mannen Het komen uit Londen vandaan. En ze bestaan sinds 2015. En ze hebben wat albums uit. En ze hebben afgelopen februari opgetreden... in de Melkweg in Amsterdam. Dus niet onverdienst. Deze Seagulls is de zaterdagmorgen... Ik uh, wees Jolande op Ed uh, Ja, ik heb het uh, gelijk zitten lezen. Met verbazing zitten lezen. Ik, dit, ja. dit is toch een film? Nee, ja, er nee, dit, zijn dit, drie films van gemaakt, zeker. Zeker. Ze hadden inderdaad het Silence of the Lambs, was natuurlijk het gedeelte. Dus dat er een jas werd gemaakt van uh, vrouwenkleding. Hij had vijf sterren laatst, hij was op tv. Oké. Okay. En uh, dan had je ook nog de American Horror Story en Asylum. Dat is ook het uh, tweede seizoen van de American Drama serie American Horror Story. En de Texas Chainsaw Massacre is erop gebaseerd. Ook op gebaseerd in uh, Psycho en Leatherface. Ja, Psycho is er vooral op gebaseerd omdat hij de relatie had een haat-liefde-relatie had met zijn moeder. En zijn moeder, uh, we hebben het over Edgine, die uh, of hij nou op een natuurlijke manier is doodgegaan, is niet helemaal duidelijk, maar uiteindelijk overleed. En toen is ze half gemummificeerd. En uh, uiteindelijk miste je haar, dus ging je op zoek naar vrouwenlichaam. En daar kon je heel creatief met het huid allerlei dingen maken, ja. dames en heren. Hij had een riem goed. gemaakt van vrouwentepels. Ik ja. vind dat toch wel bijzonder. Ja, dus dus zeker. Dus, ja, <laughs> daar dus zou je toch wel lessen moeten hebben gehad om dat voor elkaar te gaan. Of gewoon veel oefenen. Veel oefenen, ja. Veel oefenen. Wat kunst. Daar heb je wel wat voor nodig, ja. Elke ja. keer weer nieuwe. Nou, hou ze ja. even lekker op, zeg. Ja, hij keek steeds in de... Uh, ja, de, nu met al die crematies is het natuurlijk een heel ander verhaal. Maar vroeger uh, werd alles begraven. Dus dan uh, zag je weer dat iemand uh, was overleden, een vrouw. Hè? Ja, dat dan ging, ging je dat op op straks al. ophalen. ging je erop halen. Gewoon zegt... Even die bloemstuk ja. opzij. En ik dan, vind dan het wel uh... knap. Hij is wel echt een vakman geweest waarschijnlijk in die tijd. Ja, ik denk het wel. Maar, maar, ja. Tegenwoordig heb ik YouTube-filmpjes. Dat had je toen niet, hoor. Dus echt uh, respect. Nee, nou, even normaal. oké. Okay. nog meer gekkigheid in de wereld? <laughs> ja, dat is even schrikken voor de 15-jarige Tyrell Richards... Want hij was niet meer welkom op zijn school, de Alice Guildford School. Want zijn kapsel voor deze niet meer aan de schoolregels. Was je me neemt? De moeder begreep er niks van. Want uh, hij moest op zoek gaan dus, naar een andere school. Want hij had in zijn haar kleine vlechtjes. En als de zijkant was het geschoren. Maar hij had het kapsel altijd al. Zelfs toen hij op 11 jaar geleefdheid naar die school kwam. En hij is nu 15. En de moeder is ook niet te spreken over de aanpak van de school. En uh, ze zegt ook, andere leerlingen hebben dezelfde haarstijl. En die mogen blijven. Waarom? Nou ja, uh, behalve de uitleg dat de schoolregels zijn veranderd... geeft de school geen extra informatie. Zitten er geen vliegjes in zijn haar of zo? Die, dat die wordt niet achtervolgd door hele hoorde vliegjes? Dat die de school inneemt? Nee, nee, nee, nee nou, ik... maar die jongen is er zelf wel klaar mee. Hij gaat uh, uitzien naar een andere school. Oké, okay, ik denk dat haar gaat eraf, dacht ik. Maar dat is het niet. Nee. nee, nee, nee, nee goed, goed om een statement te maken, hoor. Zeker. Als jij al lekker individueel bezig wil zijn... dan moet je dat vooral doen, jongen. Hè? Let even niet op de groep. Ga even je eigen pad. Heel nou, belangrijk nou, in deze tijd. Niet verkeerd. Ook niet verkeerd, nee zeker. Nee, helemaal niet belangrijk voor de groep. Hij dacht het wel tegenwoordig. Goed, straks onder andere Pip Blom. En Keith. Uh, ja, Kaas. weer hier de nieuwe single van Jungle. Loving your stereo's today. Met It's True. <tied> En Jungle, die is eigenlijk meer bekend van uh, hele vrolijke muziek. En uh, dat met, met strijkers en zo allemaal. Deur, Dit is ook Jungle bijvoorbeeld. Met een heel lang intro. Dat je denkt van... Hoge stem. Keep moving, keep moving. Dat was de grote hit. Maar goed, nu is het wat duisterder geworden. En ik heb het idee dat het nu meer lijkt op Indian Askin. Dat is een Nederlandse band. Dus... Hier lijkt het meer op nu, wat ze nu maken. Wat duisterder. Ik ben een grotere fan van noord indien met in stijl. Maar goed, zover even. De informatie rond de muziek, dames en heren. Het draait mijn hand niet vrom. En dat was namelijk een jingle. Goed, we kijken even de wereld in. Gaat het over eten weer? Zie ik nou. Gaat het weer over eten? Dat was een Boliviaanse dame. En die had een broodje hamburger. En toen bleek dus dat er gewoon een stukje vinger in zat. Dat is niet de dus eerste keer dat ik zo Nee. Dat is een bekende klassieke film. Hè? De Hitcher met, met Rutger Hauer. Die dan een, een jongetje achtervolgt. En uiteindelijk vindt die jongen in een wegrestaurant ook bij de patatjes een stukje vinger. Oh. Dat heeft de Hitcher. Rutger Hauer is afgehakt van de kok. Ja, het bericht gaat vergezeld met foto's van het menselijk stukje vlees. En video's waarop te zien is hoe die dame, de verantwoordelijke van de vestiging, spreekt. En uh, ja, ze worden kant en klaar aangeleverd. Zo hebben ze nog nooit eerder meegemaakt. En wat kunnen ze haar geven om de schade te herstellen? Ja. En uh, uh, ze zegt nou ja, gaan ga we de vestiging, maar sluit. <laughs> ja. Dan oh, ja. ja, ja. ga je gewoon door met het serveren van andere klanten alsof er niets aan de hand was. Ja, en dus kijk, waar is het een stukje film met vinger? Want dan wil ja, ik de en... vingers zien ook natuurlijk, hè? No, Dat dus is net weer bij zeker. Maar ik, zie het gewoon, ik kan het niet echt zien eigenlijk. Nee, ik ook niet. Of uh, is je al in staat van ontbinding, de vinger? Dan zie ik daar iets liggen. Nou goed, maakt ook niet uit. Ja, heftig uh, met z'n dingen. Ja. Ja, vingertjes. Goed, het is uh, toebak Leefde. De radio straks een stukje geschiedenis. Wat gebeurde door de jaren heen. 18 september. Vorige week was het natuurlijk 11 september. Daar waren interessante materie. Nou goed, de 11, uh, uh, 9-11 hebben we natuurlijk allemaal al gehad. Dus dat is, uh, dat is wel duidelijk. Uh, verder, nou, maar even een stukje muziek, denk ik. Laten we dat maar even doen. Even een stukje gitaar. Plaats, Pip Blom. Welkom break. geluid van Pip Blom. Welcome break, zo heette CD. And you don't want this. You don't want this, yes. Nou goed, uh, afgelopen week uh, was er veel op de televisie... want er zit er ook aan te komen. De nieuwe film van James Bond. Hij is weet ik veel hoeveel keer... van die uitgesteld geweest natuurlijk... met Crack, Jen, Daniel Crack. Dat is de laatste keer dat hij James Bond uh, speelt. En allerlei bekende sterren... allerlei Nederlandse sterren zeggen ook nou weer... welke film hun, zij het beste vinden... En onder andere Heiko Volker zegt uh, Skyfall met Daniel Craig. Iedereen wil James Bond zijn. Nou, dat had ik vroeger. Toen, toen Sean Connery uh, James Bond speelde. En ook uh, weet die, um, Roger Moore. Toen wilde ik James Bond wel zijn. Maar nou, met Daniel Craig. Die leidt zo ontzettend veel pijn. Wil ik geen James Bond zijn hoor. Een man die leidt gewoon in het leven. Dat wil ik helemaal niet. Ik wil gewoon zeggen, maar als man zijn er gewoon een kamer binnenlopen En gewoon een vrouw zo pakken en van... hey jij gaat vandaag even lekker mee, gewoon. Oh <lacht> ja. ja, dat is het. Dat is het, dat was de James oh, Bond van die leuke Ja, ik bedoel, ik heb afgelopen week twee James Bond-films gezien. Althans, al even tussendoor natuurlijk. En eh, onder andere Dr. No. Ah. En, eh, eh, nou ja, nog een ander. Maar in ieder geval, en dan komt James Bond gewoon ergens binnen. En hij, hij pakt er gewoon, en hij trekt gewoon zich naartoe... en hij begint gewoon te zoenen. Ik denk, ja, dat ze dat er niet uitgeknipt hebben. Ik vind het echt schandalig. Dat ze dat gewoon te toonstellen. Dat dat gewoon voor die tijd normaal was. Ja, ja, Daar moeten ja, ja, ja. we excuus voor aanbieden. Dat we dat, dat we dat zo hebben laten zien. Dat is toch schandalig? Het is zeker schandalig. Ja. ja. Nou, ik hoor in jouw stem dat je, dat, dat je, dat, dat je het ook wel leuk vindt eigenlijk. Jij zou ook wel, als een mooie man zo ergens zeg, binnen komt lopen... en hij zou je naar je toe trekken. Wat dan? Nou, en dan? Uh, ja. ja. Ja? Ja, misschien zeg ik vooruit ja. Maar het ligt eraan of je lekker ruikt. Dat vind ik wel heel erg... Uh... Oké. Okay. Dus dan nou even een geurtje er bovenop en het is klaar. Ik vind ja, dat... nou, dat helpt wel, denk ik. Ja. Nou, ja, maar ik vind ook discriminatie voor gewoon hele lelijke mannen, zeg maar. Die, die kunnen dat dus niet doen dan. Ja, dat, dat, dat is dus inderdaad ook sneu. Dat ik zie soms wel eens mannen lopen en dan denk ik van... Ik heb niet het idee dat die uh, veel chance hebben. Nee. En ik dus... zag er ook een keer een, uh, iets over iemand... en die werkte bij de reiniging of zo. En uh, die zei ook van, ik vertel nooit waar ik werk. Want uh, dan, dan uh, kan ik het gelijk al vergeten. Dat lijkt me wel. Ja. Wat ruik ik nou? Nee, niks. Nee. Heb je gewerkt van? Nee, ik heb er gewerkt van. Echt nee. niet. Echt niet. Zeker niet. Nee, maar het is... Uh, dat noemen ze dan de lagere beroepen. En dat moet ze helemaal niet zeggen. Want die mensen die hebben gewoon een beroep... dat gewoon heel goed is uh, dat het er is. En uh, net als de zorg ook. Ja. En, maar het wordt opeens van nu een beetje deligerend over gedaan. Terwijl het juist zo heel belangrijk is. Ja, maar dat is rationeel. <laughs> ja. Dat is rationeel. En je wil eigenlijk als vrouw zijn, dan wil je gewoon een stoere man... Die achter het bureau zit. En, en, nee, dat hoef je niet eigenlijk. Nou goed, het is altijd wel grappig om te kijken hoor. Als, je, als ik vertel dat ik morgen morgenster ben. en dat ik zeg maar. s' vroeg nog wel eens de op ga iets, om iets te vinden. Ja. En dan vertel ik altijd het feit dat ik uh, ooit eens iemand een tip kreeg... Je moet eigenlijk op uh, de vloerkleden. Je hebt van die vloerkleden... die kunnen echt heel veel geldbaar zijn. Er zit zo'n label onder. en als is een soort uh, label dat het een echt duur, duur tapijtje is, weet je wel. Dus ik kom zo'n kleed tegen. En ik denk, nou, dat zit een er mooie eronder, dat moet wat geld waard zijn. Dus ik gooi het achterin in de auto. En wat ik altijd doe in de auto, dan doe ik altijd de verwarming even aan. De deuren even goed dicht, even kijken of het ruikt. Oh. En dat, dat hoefde ik eigenlijk bijna al niet te doen. Het, het, rook, het, het redelijk, rook, al. rook al redelijk. Dus ik snel in de achtertuin, heb <lacht> dingen het gegooid. Echt emmers water eroverheen. Weet ik veel allemaal wat ik eroverheen gegooid heb. Hij heeft er twee weken gelegen, dat tapijtje. Ik heb hem toch maar weggegooid. Ja, ik denk, maar... daar ga ik geen geld aan verdienen. Oh. Maar dan kijken mensen ook altijd een beetje vies zo van. Ja, ja. En dan haal je ook vuilniszakken open. Ik zeg, ja, neem ik neem het mee naar huis. En dan ga ik je thuis op de keukentaf Ik ze helemaal ontleden kijken wat er in zijn vuilniszak zit. Oh, wel een aparte hobby. Ik zeg, ja, is leuk hoor. Je vindt soms hele leuke dingen. Dan heb je meteen afstand? De DNA allemaal. Ja. Heel veel DNA. Heel DNA, vind je? Nee, grappig. ver ga ik dan niet. Maar het is gewoon wel altijd spannend om te kijken wat je vindt en hoe mensen erop reageren. Nou goed, we gaan even op naar het nieuws van 9 uur. Na 9 uur hebben we onder andere leuke muziek van The Church en ook uh, Orca. Nou, ken ik allemaal niet. Ik kijk nog even. Berthof zit ook in de pen. En uh, ja, wat kunnen we nog meer vertellen over het volgende uur? Eigenlijk niks. Je moet daar gewoon op de knop kunnen drukken dat het nieuws gaat beginnen. Ja, dat zou handig zijn, ja. Maar dat kan het ook helemaal niet. Dus je moet eigenlijk gewoon die uh, dingen gewoon helemaal volpraten. De strokes hebben we ook nog. Met de new abnormal en de adults are talking. Nou, we spreken elkaar talking? zo. Talking? Oh, talking. Ja, precies. We spreken elkaar zo in het tweede gedeelte. Hoi. Tot zover het ritme van ZFN. Via de kabel op 104.5.